Vrouwen mogen gaan werken in onderzeeboten. De marine laat nieuwe onderzeeërs ontwerpen... waarin ook vrouwen aan het werk kunnen. Nu heeft de onderzeedienst alleen mannelijk personeel. In het NOS Radio 1 Journaal zei commandant Ammelaan... dat de huidige boten niet geschikt zijn voor een gemengde bemanning. Bijvoorbeeld door de kleine doucheruimtes... waar geen plek is om je aan te kleden. Over tien jaar moeten de nieuwe onderzeeërs klaar zijn... en Ammelaan gaat ervan uit dat dan ook vrouwen aan boord komen. We zijn het laatste moderne land land waar alleen mannen varen, zegt Ammerlaan. De baas van de nationale politie, Gerard Bouwman, heeft voor het eerst gereageerd op de kritiek op de politietop. In een interview in het AD ontkent hij dat hij het contact met de werkvloer kwijt is. Hij zegt dat hij opstapt als er iemand is die zijn werk beter kan doen. Hij staat open voor kritiek, maar volgens Bouwman weet hij goed wat er speelt en heeft hij het beste voor met zijn mensen. Er is veel kritiek op de langlopende reorganisatie bij de politie. De bonden vinden dat Bouwman zich niet genoeg inzet om de problemen op Bouwman gaat in het interview niet in op de CAO-onderhandelingen bij de politie. Dat is de verantwoordelijkheid van de minister, zegt hij. Steeds meer Nederlanders staan positief tegenover lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Wel worden twee zoenende mannen in het openbaar door 35% procent als aanstootgevend beschouwd. Bij zoenende vrouwen is dat percentage lager, 24%. Vooral 70-plussers, streng religieuzen en mensen met een migrantenachtergrond zijn vaak negatief over homo's en biseksuelen. Vrouwen en hoger opgeleiden zijn over het algemeen toleranter.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 Files met meer dan een kwartier vertraging op de A1... Amersfoort richting Amsterdam bij Muiden-Oost, 10 kilometer. A4, Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude... 5 kilometer na een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer vrij... A9 van Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen. Twee kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Nog een kapotte auto op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Watergraasmeer en Oud-Zuid, vijf kilometer. De rechte rijstrook is afgesloten. A44 Amsterdam Den Haag in beide richtingen bij Wassenaar, vijf kilometer. En op de N236 vanuit Hilversum naar Weesp bij Driemond, file van vier kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Weet het 9 over 3. Welkom terug bij Standport op zaterdag. De deze klassieke de jaren 80 voor je van Vol Dat was Seduction. Nou, uur 2 en niet alleen muziek, maar ook weer heel veel items. Daarover hoor je meer van collega Vos.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 van twee platen, non-stop op de zaterdagmiddag bij C.F.M. Zalvoort. Als eerste wat is, de slecht, thinking of you. Daarachteraan, gevolgd door deze uit begin de jaren 80, de serie van Marillion. Dat was Kelly. Ja, we gaan weer naar het prijzen spektakel op Duitsersveld, Joop. Ja, hoe zijn de weddenschappen eigenlijk, hoor? Ja, we moeten, gaan we dat verklappen? Het kost mijn geld. Ja. <laughs> of geld kost mijn biertje. Nee, ik denk dat het wel uh, 7-8-0 uh, gaat worden ongeveer. <laughs> Nou, die de, de, de, de hadden wij dus ook al, was al aan het begin van de wedstrijd eigenlijk, was er nog niet eens gespeeld. Maar goed, we spelen nog steeds, 41 e minuut op dit moment, Sanson mag een vrije schop nemen, met het 5 of vijf, buiten het strafstofgebied van de meer, wordt heen en weer getikt. Patrick Koper krijgt nu de bal, speelt Maurice Moland, krijgt hem terug en probeert daar een man te passeren. Dat lukt niet Maar geeft een hele mooie dieptepaas aan de bal van de hoort en daar wordt de bal heel hoog over gekopt. Dat had anders gekund. Even kijken wie dat was, want het gebeurt natuurlijk helemaal aan de andere kant van het veld. Uh, nou, je, je kan het niet zien, is ook niet zo belangrijk, maar in ieder geval, het was een, een kans als er een beetje netjes gekocht werd, maar het werd niet uh, netjes, het was bovenop het hoofd en dan gaat die bal huizenhoog eroverheen. Uh, de keeper heeft uh, totaal geen haast, hij gaat nu uh, heel relaxed die bal halen en komt slof slot van terug. Uh, natuurlijk heeft die jongen geen haast, hij heeft wel een vijf of gehad en uh, hij legt nu dan die bal op de lijn neer, ofwel op zijn uh, doellijn, uh, uh, dan gaat die bal komen. Even kijken, hij heeft een. ...wint mee in principe, maar uh, komt niet ver... ...komt in de voeten van uh, Zandvoorten... ...wie is dat, even kijken... Uh, ...Kevin van der de, van de die is aan de bal... ...probeer daar een man te passeren, dat lukt niet... Maar ...Zandvoort blijft toch in balbezit. ...daar Jeffrey uh, Dekker... ...en uh, die maakt een overtreding... Uh, ...de meer mag op eigen helft... ...een vrije schop nemen... Wat gaat ermee gebeuren... Dus proberen, ja, er staan twee man op de helft van Zandvoorten... ...de rest, bestaat ze allemaal op eigen de helft... ...en nu gaat er wat meer mensen... ...de helft van Zandvoort komen... De meer? Nee, nog steeds niet. Die bal, even kijken, ja, daar gaat die komen, naar de zijkant. Uh, die laat, ja. Om te voetballen moet je toch wat techniek hebben, denk ik. Nee, dit was dit absoluut niet, want de man in kwestie raakt de bal aan en laat hem gewoon lekker over zijn voeten heen rollen. Over de zijlijn Zalvoort heeft het gegooid ondertussen. Oh. Pardon. Maar nu, uh, uh, even kijken...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 U kunt daaraan deelnemen voor 23,50 euro. Moederdag high tea, 10 mei bij Paal 69. Het menu is ontvangst met Prosecco, nootjes en olijven, pittige Indiaanse roze linsen, soepjen, gevulde dadels, schoens en rabarberjam en nog veel en veel meer. Meer informatie kunt u opvragen bij Mirjam Apenstaatje Paal 69.nl. Mirjam Paal 69.nl. En dat begint allemaal. Om 1 om 12 uur deze moederdag brunch bij Strandpaviljoen Taal 69. Ook morgen vanaf 10 uur is het weer tijd voor de Comti Juttersbakver. Juttersbak kofferbakmarkt. Ik vind het een echte breker hoor. Ik moest er toch iets anders voor verzinnen. kofferbakmarkt. morgen vanaf 10 uur op het gasthuisplein. Ook dit jaar vindt er weer diverse kofferbakmarkten plaats op het gasthuisplein in Zandvoort aan zee. En allereerst is morgen.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 kunt u nakijken op wwwtelasse 18nl wwwtelasse 18nl Vanaf 4 uur tot zover. Zo, dat was weer helemaal vol, uh, Albert jan Ja, ik heb het best Ja, gedaan. Is er nog een Jutters kofferbakmarkt verkopen, <laughs> ja, ja. of niet? Ik ga, ik ga de komende weken echt op dit woord oefenen, want het is echt een nekkenbreker. Ja, je hebt er een paar weken de tijd voor. Ik, dus dank je, dank je. Ik verwacht kwaliteit als je terugkomt. Even zijn ook na te lezen op de CFM-app.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 singer Van Omi, de cheerleader. Ja, we hebben het vandaag al voetbal. Hè? De wedstrijd van SV uh, Stampoort tegen Dameer. Daar wordt lekker gescoord. Op dit moment uh, 0-5-0, uh, zou ik het zeggen. Want ze spelen thuis. En die andere wedstrijd van de Veteraan 1... die houden we vandaag ook in de gaten. Ze spelen vandaag uit tegen de Boeren uit het noorden. Oftewel IJmuiden. En ja, daar is in de eerste helft uh, één doelpunt gescoord... Uh, door de Veteranen 1. 0-1 bij Rust... Gescoord door Remco en in de tweede helft dus Hij is ook weer lekker van start gegaan. Want ook daar is alweer twee keer gescoord. Eén keer door Remco en één keer door Tuur. Dus nou, die jongens daar van de veteranen zijn lekker op de ring. staat op dit moment 0 tegen 3. En zo meteen naar het volgende plaatje gaan we weer naar Joveners... voor de andere voetbalwedstrijd van vandaag tegen de meer. How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 namelijk Kevin van der Zijs een dot van een kant. Helemaal alleen voor de keeper. En nu uh, uh, Max Aarnewerk precies hetzelfde. En die keeper blijft in de weg staan. Ja, Dat is wel erg jammer. En uh, staat nog steeds op dat 5-0. En er zullen er heus nog wel meer komen. Maar we hebben pas 7 minuten gespeeld in die tweede helft. Want nu is dan de bal. Die keeper krijgt die bal niet goed weg. Want het, het, nou, het stormt hier gewoon. hoor. Volgens mij is het gewoon windkracht 8. Waar we tegen spelen. Maar nu heeft Sanford dan ja, gedeeltelijk in de rug de, de, de winst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 de bal, Jeffrey, uh, Jeffrey uh, Dekker. Daar, uh, even kijken Max Aardenwerk. draait. draaien, draaien, draaien. die geeft nu aan de zijkant, die Zonneveld aan de rechterkant, Zonneveld, diep die de bal. nee, nou, ja. jammer. nee, hij is uit, de bal is uit. Jammer, uh, Patrick Koper, die probeert die bal nog uh, voor die lijn te stoppen, maar dat is niet het geval. die stopte net achter de lijn en uh, nu mag die keeper van uh, de Meer mag, uh, die bal in de snel gaan brengen.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 Nou, 54 minuten op dit moment. Dus het gaat de goede kant op, heren, naar de 8. Ja, zeker. Heel goed, Joop. En de veteranen 1 zijn ook lekker bezig, hoor, tegen Emuiden. Want daar staat het uh, op, op dit moment 0 tegen 4 in het voordeel van de veteranen 1. Oké. Okay. Dus juist ja, door Harry. Ja, die zijn lekker bezig daar hier. in Emuiden. En die Harry, die okay. heeft daar inmiddels gescoord. Joop, we spreken elkaar zo meteen weer. Tot zo.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 Crushed it, moving way too fast, and we crushed it. But it's in the past. We can make this leap through the curtains of the waterfall. So. Zeven minuten gaat voor de evenementagenda is het nog te kort voor, hè? Ja. Jongen, jonge. Het is toch wat, hè? Oh, oh, oh, oh. Zandvoort bruist. Ja, Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zullen zeggen. maar zeggen: Shepard en Geronimo. Nou, een ingeloste uh, stukken, extra evenement. Daar gindert het maar. Nou ja, en dan hebben we het over de Comedy Nights. Een uh, geweldig evenement. Uh, morgen is het al zover. Dan is het de laatste Comedy Night voor dit seizoen. Morgen is de laatste avond van het eerste seizoen van Comedy Nights. in het restaurant App en Vloed van het Amsterdamse Beach Hotel. Presentator Said El Hasnaoui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 Ja, okay, ik, hoor hem, nee, al, ik ja. hoor hem al op de achtergrond. Ja, ik ook. Dus, nou, bellen we jou zo meteen even terug... en dan horen we het ik, wel, ik wel, hem wel te even geweldig. Waarschijnlijk weer een doelpunt bij S-Wessel voor Meer. En hier is Ultra Fox en Dancing with Tears in mijn huis. Over naar Ja, de zevende van Zandvoort en de tweede van Kevin van der Zees. Die is zojuist uh, uh, het levenslicht gezien. Zalverdlijkt met 7-0 en we spelen in de 61ste minuut. Ja, ik kan straks gaan afrekenen met Albertjan. Heerlijk. van Ultra Fox, dat was Dancing with Tears in My Eyes. Alweer aan het einde gekomen van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Dus zometeen na het nieuws weer van 4 uur zijn we er nog 1 uur lang. Graag tot zometeen.